In Egypte overleggen oppositiegroepen met de regering over de protesten tegen het bewind van president Mubarak. Ook de verboden moslimbroederschap mag meedoen. En dat is voor het eerst. De radicale moslimbeweging ging het overleg in met de eis dat Mubarak weg moet. Vicepresident president Suleiman leidt het overleg. Onder de acht oppositieleiders is ook iemand met een christelijke achtergrond. De regering hoopt dat de situatie in Egypte weer normaal wordt. De banken zijn een aantal uren open geweest... en sommige ambtenaren zijn weer aan het werk gegaan. Maar ook vandaag wordt er nog gedemonstreerd in Cairo. Een automobilist is zaterdagochtend vroeg in Limburg aan de dood ontsnapt... toen zijn auto werd geraakt door een stuk beton. Een onbekende had vanaf een viaduct over de A76 bij Spouwbeek... een stuk trottoirband naar beneden gegooid. De auto werd geraakt op de voorbumper. De 18-jarige bestuurder kon zijn auto op de weg houden en op de vluchtstrook stoppen. Hij is ongedeerd. Van de dader ontbreekt elk spoor. Door drie grote bosbranden in de buurt van de Australische stad Perth... zijn zeker 35 huizen verloren gegaan. Zes blushelikopters en meer dan 150 brandweermannen proberen te voorkomen... dat nog meer huizen, boerderijen en wijngaarden in de as worden gelegd. Enkele tientallen mensen zijn geëvacueerd. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica is bij een ongeluk ernstig gewond geraakt. Hij crashte toen hij in de buurt van de Italiaanse stad Genua meedeed aan een rallywedstrijd. Kubica verloor de macht over het stuur en reed met hoge snelheid tegen een muur. Het duurde geruime tijd voor hij uit het wrak kon worden bevrijd. Daarna is hij met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de plaatselijke autoriteiten is Kubica niet in levensgevaar. Hoe hij er precies aan toe is, is niet duidelijk. Er zijn berichten over botbreuken en inwendige verwondingen. Dan nog het weer bewolkt en droog bij een graad of 10. De west wind trekt aan en wordt vanmiddag langs de noordwestkust weer stormachtig. Morgen wolkenvelden en in de middag vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Als Dennis vroeger de loterij won, dan klonk dat ongeveer zo. Ja, ja! Yeah! Leuk voor Dennis. Maar nu is er de Vriendenloterij. En als Dennis die wint, dan klinkt dat ongeveer zo. Yeah! Want als Dennis wint, dan winnen ze vrienden ook! Winnen, winnen, winnen, winnen, winnen, winnen, winnen, winnen, en dat is een stuk leuker. Voor iedereen. Ja, winnen is leuker. Met de Vriendenloterij. Yeah, Ga nu naar vriendloterij.nl Langs de lijn met Tom van Heck en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag. We zijn er tot 6 uur met vier wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie. Om half 1 begonnen in Arnhem. Vitesse Feyenoord, Ronald van der Geer. Kortiertje nog. 1-1 is de stand op het moment dat Wijnaldum een vrij trap neemt namens Feyenoord. Meter of 25 van de goal, maar die bal over doel van Room gaat. Room, jarig vandaag. Die is één keer gepasseerd door Lucas Stanyos. aardige aanval van Feyenoord. Bies is waar vanaf rechts. Hij ronde af. Vitesse kwam langs zij dat zwerts van Ginkel in het Sassop gebied van het Rotterdammers te val had gebracht en hij staat die de penalty heeft benut. 1-1 is de stand in Arnhem. Zometeen om half drie beginnen nog drie wedstrijden in de EU-divisie. FC Utrecht tegen FC Twente. Bij winst is Twente de nieuwe koploper na het verlies van PSV gisteren. FC Groningen speelt tegen Willem II en Heracles Almelo tegen Roda JC. Een andere sport vanmiddag is de top 12 tafeltennis. Liao speelt daar de finale tegen Pavlovic. de vrouwenfinale om drie uur. We zijn bij het NK Badminton-finales. Paliama Pang bij de Heren en Yau Yi tegen Meulendijks bij de Vrouwen. We volgen het Wimboeven van het judo is mij altijd geleerd. Het grote toernooi in Parijs vindt dat plaats en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen bij de NK short track. Nee. Lots of boys, lots of smells and lots of noise. Playing football in the park, kicking push bikes after dark. Baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes through breaking up. Back of the head with a plastic cup. 1981, Madness en Baggy trousers. Vitesse, Feyenoord, die spelen echt een degradatie Ronald van de Geer. Onderling verschil is 1 punt. 14 en 15 posities die ingenomen worden door Vitesse en Feyenoord. En een 1-1 stand met nog een minuutje of 11 en dan de extra tijd te spelen. Bij Feyenoord een nieuwe man in het veld. Dat is Søren Larsen van Toulouse overgekomen spits. Hij is gekomen voor Biseswar. En Feyenoord is, ja, dat is wel tot ieders verrassing begonnen, deze wedstrijd met de Rio Miaichi. De Japaner die van Arsenal gehuurd is en die geen onverdienstelijk debuut maakt, Ook op uh, voorsprong kwam dus Feyenoord, zoals gezegd, via Castanjos. Maar Vitesse dat eigenlijk wel in de fase dat Feyenoord beter was, de betere kansen kreeg. Uiteindelijk via Ayssaat die vanaf 11 meter langs zij kwam. Feyenoord is de ploeg die nu wel in deze fase het meeste balbezit heeft met Lopez. Die namens Vitesse nog weliswaar wegdraait van Leerdam. Bal naar Rome. Rome met een lange bal naar voren. En daar is de interceptie, interceptie van Bruno Martensindi, maar wel in de voeten van Matic. Matic, halfweg de helft van Feyenoord, Babangida gevonden. Babangida draait vanaf de as van het veld helemaal naar de linkerkant, waar hij Aysati vindt. Toen een beetje de gangmaker en de, de spelmaker van Vitesse, Aysati, zoekt combinatie met Matic. Radsrassen op gebied Feyenoord, wie staat er nog meer? Ja, Babangida helemaal aan de linkerkant, tussen kort combinatiespel. Mayuda nu en Babangida nu moet er een voorzet komen, die komt er ook bij de eerste paal. Maar weggekopt door Bruno Martensindi, dan is Feyenoord nu even uit de problemen. En zou het via de jonge Japaner misschien iets kunnen verzinnen. Waarde niet dat hij fysiek tekort komt tegen Van der Struik. En Vitesse daar alweer is met een snelle ingooi van de struik. Met een voorzet in het strafschopgebied van Feyenoord weggewerkt. Met name de lucht ingetrapt door Ron Vlaar. Dan moet Leroy Ver een duel winnen. En dat is positief nieuws wat Feyenoord kan brengen vandaag. De terugkeer sinds 24 oktober van Leroy Ver. Verlost van knieproblemen. En hij is een andere man komen vervangen die vandaag debuteerde voor Feyenoord. Van Borussia Gladbach gehuurde Marcel Mevers. Hij dus in de fout bij die penalty die door Aystrati werd benut... omdat hij eigenlijk onnodig van Ginkel naar de grond werkte... op een paas die vanaf het middenveld werd gegeven van Riverola... Eigenlijk draaide hij die bal alweer weg bij de Feyenoord goal. Maar Svets dacht toch voor de zekerheid werking van Grinkel maar even naar de grond. De Kuipers terecht overigens gaf daar een penalty voor. Feyenoord is nu de ploeg in balbezit met Castanjos en Svets die elkaar iets te hard de bal toespelen. Uiteindelijk komt hij nog wel in de buurt van Leerdam. Halverwege de helft van Vitesse. Maar dan kan Vitesse overnemen als het de bal verovert. En dit biedt misschien wel mogelijkheden. Aissati is één man kwijt en dat is de Vrij. En de Vrij steekt uiteindelijk zijn been uit en maakt dus een overtreding op Aissati. Gele kaart voor hem. Maar dan uh, ligt er nog een andere Vitesse-speler uh, geblesseerd. En die krijgt ook een, uh, of dan daar komt ook een gele kaart voor. Ik denk zelfs dat de Vrij geen gele kaart heeft gekregen. Maar Ver een gele kaart heeft gekregen voor een overtreding die eerder al uh, werd uh, gemaakt. En waar Kuipers van dacht, nou in dit geval geef ik nog maar even voordeel aan Vitesse. Kijk hoe ver Vitesse met Aystati kan komen. Nou. En vervolgens gaat hij dus naar ver om die kaart te trekken. En die overtreding werd gemaakt op uh, Lopez. Er zijn veel van dit soort kleine overtredingjes. Dus er komt zo een uh, vrije trap aan voor uh, Vitesse. Met nog negen minuten te spelen in een best boeiend duel in uh, de kelder van de Eredivisie. 1-1 stad. Zometeen om uh, drie uur begint een luik. De finale van het top 12 tafeltennis toernooi. Mark Basser is erbij en Lijau staat zometeen in die finale. Hoe staat het met de kansen, Mark, voor Lijau? Nou, die kansen die zijn uh, aanmerkelijk, Het uh, Twee redenen. Punt 1 heeft Li Zhao de afgelopen jaren uh, zo'n vier keer tegen die Pavlovic gespeeld. Alle keren gewonnen. Uh, dus dus de, de, de, de, de resultaten zijn in het voordeel van uh, Li Zhao. Dat was een heel ander verhaal geweest als ze tegen de Turkse Melek had moeten spelen. Die van Pavlovic verloor in de halve finales. Die Melek is een speelster uh, ja, waar Zhao niet graag tegen speelt. Op drie keer van verloren heeft. Maar goed, die staat dus niet in de finale. Ja, en die Pavlovic dat is een, een verdedigster. En, en, en uh, speelt heel verdedigend. En Zhao kan goed spelen tegen tegen vrouwen die verdedigen. Dat liet ze in de halve finale zien. Tegen haar landgenote Li Dje ook een verdediger zat. Maar daar had Djao helemaal geen problemen mee. Die won met 4-0. Ja, en daarmee is eigenlijk het tweede of misschien wel het ja, derde voordeel van Djao genoemd. Djao had een hele makkelijke halve finale. Won dus met 4-0 van Dje. En die Pavlovic die speelde een hele zware partij tegen de Turkse Melek. Het werd 3-3 in games. Er kwam een beslissende zevende game. In die zevende game kwam de Turkse op 10-6. Die had dus vier matchpoints. Het was uiteindelijk Pavlovic die die zevende game uiteindelijk wel won. Maar een hele zware partij. Ja, en Zhao heeft het gewoon veel makkelijker gehad. Dus ja, eigenlijk drie, drie redenen waarom Zhao toch wel de favoriet is. Ze is ook groeiende in het toernooi. Ze had gisteren een, een wat mindere dag, voelde zich lichamelijk niet helemaal goed. Maar dat is, ja, daar is eigenlijk niet zo heel veel meer van te merken. Na die halve finale vanmorgen tegen Jazz zei ze, Ja, ik voel me goed, het gaat beter. Nou ja, één wedstrijd nog en dan heeft ze de vierde top 12-titel binnen. Ze is op jacht naar het record van Beatrix Kizahazi. Dat is een, een Hongaarse. Veel mensen zal die naam niet zo heel veel zeggen. Ik moet zelf zeggen dat de, de, de notoire volgers hier ook even... Nou, niet met de oren stonden te klapperen. Maar wel zoiets hadden van wie, wie was dat in hemelsnaam. Nou, dan moeten we heel ver terug. Naar het begin van de top 12, begin jaren 70... Eh, won zij het toernooi vier keer. Zij is recordhouder. Als Lijjau vanmiddag wint, staat zij ook op 4. En ze kan dus mede recordhoudster worden. Kansen zijn er dus, van voor Lidjou. Vanaf drie uur dus in Luik. Mark Brasser, dankjewel. We gaan het hebben over het NK Badminton. Theo Plasjaar, uh, ik zie allemaal finalisten... waarvan ik denk, die hadden we van tevoren wel redelijk verwacht daarin. Ja, kun je zeggen dat de plaatsingscommissie zijn werk goed gedaan heeft. Of je kan zeggen dat de doorbraak van de jeugdige talenten <lacht> nog even op zich laat wachten. Laten we het maar bij het uh, laatste houden. In elk geval in het dames enkelspel zien we Yao Yi als eerste geplaatst. Die inmiddels zeven keer het Nederlands kampioen zich heeft binnengehaald. Zij zou dat dus voor de achtste keer gaan doen. En zij gaat het opnemen tegen Judith Meulendijks. Een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen moest Meulendijks opgeven in de tweede game. Wegens Kramp. En werd Yi dus eenvoudig kampioen. En ook nu, vandaag, is Meulendijks fysiek niet 100% in orde. Dus je kunt een klein beetje gokken en je geld op Yi zetten... als het gaat om het behalen van het kampioenschap. En bij de mannen zien we een soortgelijke situatie tussen Paliama en Pang. De beide mannen die elkaar de laatste jaren voortdurend in de haarden vliegen, op de hielen zitten. Palayama verloor de laatste twee jaar. Daarvoor was hij negen keer kampioen van Nederland. En Pank zou dus een trilogie kunnen schrijven hier vanmiddag in, uh, in Almere. Opmerkelijk dat deze vier trouwens ook de vier zogenaamde dissidenten zijn... met wie het probleem bestaat over het spelen op het uh, EK. Vanaf hun sponsoren mogen ze daar niet aan meedoen... omdat ze niet bereid zijn om te spelen met het racket van de sponsor van Badminton Nederland. Dat verhaal zal de komende tijd nog wel flink aan de komen. De feit is wel dat de vier beste spelers van Nederland... hier vanmiddag wel spelen. En niet op het EK in Nederland over anderhalve week. De een goal! De, Eredivisie. de goal. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen in Eindhoven. Daar eindigt de PSV tegen ADO Den Haag in 0-1. Het doelpunt viel voor verreemd... en werd gemaakt door Wesley Verhoek. En de zweren zeggen voor de ploeg van John van der Brom... de vreugde op het veld was daar dan ook erg groot... Uh, de de grootste ontlading was bij die goal. Maar op het moment dat. Ik heb net de beelden bij de collega's teruggezien dat die uh, daadwerkelijk afvloot. voel was. Ja, voetbal is emotie, zeggen ze. Maar ik ben altijd blij als we, als we scoren, als we juichen. Maar, of als we. He, dat, dat, dat laat je zien door middel van, uh, van juichen. Maar deze ontlading uh, was, uh, was mooi. En, ja, na Ajax hebben we ook bij, uh, bij PSV gewonnen. Dus dat, uh, dat zegt heel veel over Adol. Toch gaan ze in Den Haag nog niet naast hun schoenen lopen? Uh, wij gaan niet zweven. En, uh, we hebben een, een staf. Die, die daar bovenop zit. Uh, we zijn ontzettend blij, we zijn hartstikke tevreden. En dan moeten we er ook van genieten. Dat doen we elke, eigenlijk elke dag ook op trainen. Maar er is geen enkele aanleiding om, uh, om te gaan zweven. En het mooiste is dat ja, die jongens steeds meer het, uh, ja, de, de focus en de overtuiging krijgen. Dat er, uh, dat er gewoon iets heel moois aan, uh, aan zit te komen. Ja, en voor PSV was het een uh, zuur en duur verlies. De eerste helft speelde Rijntovernaar nog best uh, aardig tegen Hado. Maar in de tweede helft ging het mis volgens PSV-trainer uh, PSV Fred Rutte. Ja, ik denk dat er uh, te veel lopen en uh, er te veel mensen uit de positie gaan lopen... Ja, daardoor krijg je namelijk ook, als je de bal kwijtraakt... dat, dat je de kwaliteiten die je hebt dan, ja, die, die gaan dan ook een beetje verloren. En, uh, en dan wordt het allemaal wat rommeliger Dan zie je een aantal, uh, aantal zaken binnen het team ja, wat gewoon niet goed is. En, uh, en, ja. Ja, en dan krijg je dan uiteindelijk zo'n te achteraan in, in, in de laatste fase. Maar er worden ook weer verkeerde keuzes gemaakt. is uh, helemaal voorin. Ja, ik bedoel, dat zijn dan zaken. Dan moet je wel even de wedstrijd lezen aan. Ja. Daar ben ik wel heel erg teleurgesteld over, ja. Het laatste woord wat betreft PSV tegen ADO is aan Dusselen, de matchwinner Wesley Verhoek. Ik heb net ook voor mezelf besloten dat ik hierna ga stoppen. Want ik heb in de arena gescoord en mijn over. En op je hoogtepunt moet je stoppen. <laughs> Wesley Verhoek dus gisteravond na de 1-0-overwinning... was nog een ander opmerkelijke uitslag. Wat denkt u van Excelsior AZ 2-1, 0-1 Sikthorson... dan is het rust, narust, Vinker het een strafschop 1-1... en Klaasie eh, 2-1, de matchwinner. En bij AZ ook nog rood in de slotfase voor mooi zander in de 91 minuut. AZ had die wedstrijd echt helemaal onder controle... maar dan ineens komt daar die strafschop vervolgens nog een vrije trap... en Excelsior trekt dus aan het langste eind. Gelukkig weet Gertjan jan Verbeek wel waar de fout bij AZ lag. Nou ja, dat, dat lijkt mij duidelijk. Wij zijn met verkeerde dingen bezig. En dan win je geen wedstrijd. Dan is iedere tegenstander is moeilijk. He, want winnen is pas na twee keer 45 minuten... Dan, dan zie je wel of je gewoon al verloren hebt. En om te winnen moet je goed voetballen. Moet je je eigen spel spelen. Dat hebben we het eerste half uur laten zien. Dan ben je veel beter als de tegenstander. Dan je, krijg je vanzelf volop kansen. Nou, en dan is er geen veldje aan de lucht. Alleen als je daar niet mee bezig bent... en je bent dus bezig met de toekomstige tijd... Ja, dan doe je niet meer de dingen die je moet doen. Dan wordt het statisch, dan geef je het initiatief weg... en dan hou je de bal niet meer in de ploeg. En dan zie je dat de tegenstander uh, ook geen kansen creëert... want daar hebben ze de kwaliteiten niet voor. Maar dat ze wel twee keer scoren. En dat is ook dankzij ons en niet dankzij... Ja, je kunt nog zeggen de vrije trap, daar zit een bedoeling achter. Maar de penalty is natuurlijk illustrerend voor het AZ van de tweede helft. AZ van de tweede helft, daar zal Excelsior trainer Alex Pastoor Malingen hebben. Want eindelijk, eindelijk pakte Excelsior weer drie punten. Ja, dat zag er in de beginfase niet naar uit dat we een overwinning zouden kunnen gaan halen. Maar uh, we hebben het echt opgehaald, we hebben het niet afgewacht. Dus uh, ja, en drie punten die, uh, die werken natuurlijk wel mee op de ranglijst. Laten we daar uh, duidelijk in blijven. Heerenveen tegen NXC bleef gisteravond 0-0. Het eerste puntje dus voor Heerenveen na de winterstop. Twee voorgaande duels gingen verloren. En toen hadden we ook nog die zaak Bas Dost. Veel druk dus op de schouders van trainer Ron Jans. Dat, daar leer je wel mee, mee omgaan. Hoewel zo'n arbitragezaak denk ik voor, voor geen enkele partij leuk is. En, uh, maar we hadden vorige week ook uh, thuis hier... in een ontzettend slechte wedstrijd verloren als, als team. En we stonden daar niet als team. En, uh, dus dat vond ik eigenlijk nog veel erger dan alle hectiek eromheen, want uh, ja, daar, daar kun je toch niet zoveel aan doen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de prestatie die we vorige week uh, hebben neergezet. En uh, ja, Dat hebben we vandaag wel recht, rechtgezet, maar niet uh, in het resultaat helaas. Ronjans zag dus weer een team, zo'n collega van NEC, Wiljan Vloed, juist niet. Ja, we moeten vooruit spelen. De afspraak was druk zetten op, de, op het centrum. Nou, dat hebben we uh, niet goed gedaan. Uh, ik vond het ook passief. Als je uh, druk gaat zetten, moet je dat met uh, volle sprint en niet half. Uh, maar dat kan ik allemaal nog verdedigend, uh, was het niet best. Maar met name in balbezit hebben we niks gedaan. Uh, middenveld is die gewoon in de laatste linie de bal op gingen halen... terwijl ze achter de spits moeten spelen. Slordige passingen, in een persoonlijke duel afgetroefd. Tweede bal niet hebben, terwijl dat juist onze kracht is. En ik vind altijd, je moet uitgaan van je eigen kracht. Ja, was het sportief op het veld. Dan toch nog even terug naar die zaak, Bas Dost. Ja, dat was niet makkelijk. Maar uh, ik heb een goed gesprek met, uh, met de directie gehad. En uh, dat heeft geleid tot, uh, tot uh, ja, positieve energie. En ik, uh, ik heb er weer zin in, zeg maar. Al dus Bas Dost, de De spits, kwam 20 minuten vooruit in het veld. Maar ook hij kon dus niet het net vinden. We gaan zo verder met VVV tegen NAC. Maar eerst gaan we weer eens even naar de actualiteit. Vitesse tegen Feyenoord in het slot, Ronald van de Geer. De extra tijd loopt inmiddels. Drie minuten heeft Kuipers erbij getrokken. En toch te vragen, krijgt deze wedstrijd nog een winnaar. Beide Winnen dat wel. Feyenoord en Vitesse. Vitesse heeft het balbezit met de Halfweg de helft van de Rotterdammers. Even kaatsend met Riverola. Overigens is Pedersen bij Vitesse in het elftal gekomen. Voor Van Ginkel. En Pedersen heeft bijna een aardige actie over de rechterkant. De bal al een keer op de paal geschoten. Buiten bereik van de keeper van, van Feyenoord, Erwin Mulder. Overtreding gemaakt door Vitesse. Van Haarde is bij Feyenoord nog ook in het elftal gekomen. Lucas Tanjos is er voor hem uitgegaan. En Feyenoord neemt nu een vrije trap. Via Stefan de Vrij. Een van de centraal. De verdedigers. Bal richting Lars. Ja, die is lang en kan dan doorkoppen. halfweg de helft van Vitesse. Doet dat naar uh, Rio. De jonge Japanner dus aan de linkerkant van het veld. Want dat staat namelijk op zijn shirt. En zo wil hij genoemd worden, Rio. Maar die komt er uiteindelijk niet aan. Omdat hij toch met name fysiek vaak moet afleggen tegen Frank van der Struik. Hij is razendsnel. Vaak een goede individuele actie. Maar ja, fysiek is ook, uh, speelt ook een rol in het Nederlands betaalde voetbal. En daar moet deze jonge Japaner nog even aan wennen. Hij ziet nu aan de andere kant Wijnaldem overigens. Met het balbezit voor Feyenoord. Kort met Van Haarden in de as van het veld. halfweg de helft van Vitesse. En dan wordt hij Rio weer aangespeeld. Rio's kijken. balletje aan de voet. Gaat hij weer richting de achterlijn. Hij zoekt Van de Struik op. Hij zoekt Riverola op. Maar draait nu weg bij beide. En zal nu met het linkerbeen een voorzet moeten geven. Daar komt die voorzet. Maar die is onbereikbaar voor Larsson. En dus kan Vitesse denken aan een counter met de snelle Babangida. Uiteindelijk gaat Babangida naar de grond. En wordt hij naar de grond gebracht door Bruno Martezindi. Of is het Kelvin Leerdam. Een van de twee stond in de buurt bij die Nigeriaanse aanvaller van Vitesse. Vrij trap genomen. Spanning neemt natuurlijk toe. Wat wil Fijn. Fijenoord wat wil Vitesse van de struik wil de bal nou ook voor bij Pedersen bezorgen. Dat lukt. Pedersen kaatst dan terug naar Matić. Maar die staat wel drie, vier meter over de middellijn. Komt nu met lange passen naar voren zoeken. Nee, het is Rijkovic die met lange passen naar voren kwam. Want nu is Matić in balbezit. Zijn landgenoot in de buurt van het, op het gebied van Feyenoord aan de linkerkant. Maar dan is het eigenlijk simpelweg verspelen van de bal van de Arnhemmers. Had een combinatie met Aysat die moeten volgen. Nu kan Feyenoord opgelucht ademhalen. Want Siel kan gaan ingooien. De extra tijd is zo'n beetje wel voorbij... En Dan zal Kuipers zo meteen voor het laatst gaan blazen. Of komt er nu nog één actie? Nou, nog één aanval van Feyenoord van Leroy Fer met grote stappen richting de middenlijn. Dan legt hij een breed op Wijnaldum. Wijnaldum met de bal aan de voet, halverwege de helft van Vitesse aangekomen aan de linkerkant. Zoeken, ja, alles staat een beetje vast. Waar kan hij heen, Wijnaldum? Eigenlijk nergens heen. Nou, dan maar naar die Rio. Rio terug naar Van Harden. Maar allemaal halverwege de helft van Vitesse. En dat vinden de Arnhemmers natuurlijk prima dat de Rotterdammers op die plek combineren. Nou, komt die Japaner naar binnen? Eén man kwijt, twee man kwijt. Cassia net niet, die steekt zijn been uit. Via Cassia komt de bal wel bij Larsen, maar die moet nog even wennen aan het spel wat bij de Feyenoorders gevraagd wordt. Want die verspeelt de bal, geeft Vitesse weer de gelegenheid om eruit te komen. Met Yasuda en Aysati aan de linkerkant, voorzet in het strafschopgebied Pedersen. En een fantastische redding van Erwin Mulder. Zo zit het venijn wat Pedersen betreft natuurlijk in de staart, logisch. Want hij is in de slotfase er pas ingekomen, hij heeft op de paal geschoten. En nu op een voorzet van Aysati lijkt hij de 2-1 binnen te koppen. Maar is het uiteindelijk Erwin Mulder met een miraculeuze redding die, daalt, uh, die, die hier treffer voorkomt. En vervolgens heeft Kuipers ook voor het einde van de wedstrijd uh, gefloten. Het is een puntje. Het is uh, het eerste puntje voor Feyenoord in uh, het kalenderjaar 2011. Men had misschien wel gegokt op een overwinning. Maar uiteindelijk denk ik dat beide ploegen wel kunnen, uh, kunnen leven met dit uh, gelijke spel. Wedstrijd die toch vooral in balans was. 1-1 de uitslag van de brunchwedstrijd op deze zondag dus in Arnhem. En Wij gaan verder met de late zaterdagavondwedstrijd gisteren. VVV Venlo kwam eigenlijk ook weer eens juichen, want Nak Breda werd met 3-0 maar liefst teruggestuurd. Rust was het 1-0 via Moesa, Chula 2-0 en Aoui 3-0. En Boymans miste bij de stand van 1-0 na 38e minuut bovendien nog een strafschop voor VVV. Uh, na het vertrek van Jan van Dijk, ze hebben er toch even op moeten wachten. Maar dit is dan, dan toch echt de eerste overwinning uh, van uh, VVV. En dan staat er natuurlijk een blije Willy Boezen bij de microfoon. Ja, kijk, weer verliezen, dan wordt het steeds moeilijker, dat gaat het, het steeds moeilijker maken. Dus uh, ik heb ook tegen de spelers gezegd van alles klopt, alles klopt. We spelen uh, niet zoals het hoort, maar de, de interne verhoudingen kloppen, de taken zijn duidelijk, uh, uh, de manier van spelen is duidelijk. Alleen het gaat erom, het enige puzzeltje wat we nog moeten hebben is een keer winnen of, of gelijkspel in ieder geval punten pakken. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd, een wanprestatie voor uh, NAC, maar wat de aanleiding was kan Joel Doelman Jellet en Rauwelaar niet uitleggen. Ik ben, uh, Godzijdank ben ik geen trainer, maar als je, als je ziet hoe wij de duels uh, vanavond gespeeld hebben en, uh, en als je ziet hoe, hoe VVV aan, aan die wedstrijd begonnen is... Ja, dan is het een wereld van en Dan verlies je gewoon terecht met 3-0. Ik vind, ik vind het echt kwalijk hoe wij vanavond hier gespeeld hebben. Jelle ten Gauwela. Vrijdag was er ook al een wedstrijd, hoewel een wedstrijd. Bezigheid. Ajax, de graafschap, eindigde uiteindelijk in 2-0 voor de Amsterdammers. De stand aan kop gaat PSV met 47 punten uit 22 wedstrijden. Maar Twente kan dus zij komen, 46 uit 21. Derde staat Ajax met 44 uit 22. En Groningen vierde met 40 uit 21. ADO staat nu vijfde. 38 punten uit 22 wedstrijden. De stand onderin. 13e staat nu Vitesse met 22 uit 22. Hiracles 14e met 21 uit 21. 15e blijft Feyenoord. Nu 21 uit 22. En 2 punten daaronder. 19 punten staat Excelsior. VVV ook 3 punten erbij. Komt nu uit 13 uit 22. En Hekkensluiter blijft 0 om 2 met 7 punten uit 21 wedstrijden. Drie wedstrijden zijn er vanmiddag. Groningen tegen Willem II. Herakles tegen Roda JC. En zometeen om half drie in Utrecht. FC Utrecht tegen FC Twente. Ja, een subtopper tegen de ploeg die de koppositie kan pakken. Dat belooft heel wat daar in de Galgenwaard. Bas tegelijk. Ja, subtopper ook die de laatste weken goed presteert. Leuk voetbalt. Ajax heeft opgerold hier in de Galgenwaard. Twente gaat ook niet helemaal gerust hier naartoe. Want weet dat Utrecht een behoorlijke kluif is. Wel wat problemen bij Utrecht. Silverbouwer geschorst naar zijn rode kaart dinsdag tegen de Graafschap. Dat betekent dat Lenski weer middenvelder is naast Strootman. Die we vanmiddag natuurlijk extra in de gaten gaan houden. En Nezi linksbek. En voorin vooral problemen, want Utrecht mist de helft van het aantal toelpunten dit seizoen. Van Wonswinkel niet beschikbaar, Molenga niet beschikbaar, dat is al langer zo. Maar ook De Mouge last van zijn enkel, niet beschikbaar. En dat betekent de eerste basisplaats voor Leon de Kogel in het elftal van uh, Ton de Chatagnier vanmiddag. Bij Twente Ruiz weer op de bank. verwachting is dat hij toch wat langer kan spelen dan het kwartiertje van afgelopen week tegen Feyenoord. Hoewel dat een behoorlijk uh, belangrijk kwartiertje bleek te zijn. Een helft, daar gaat eigenlijk iedereen van uit. Dat betekent Luc de Jong rechts voorin op de plek die normaal voor Ruiz is. Daar heeft Bayrami het een paar keer mogen proberen, maar dat viel zo tegen dat hij op de bank zit vandaag. En Tindalli is geblesseerd geraakt aan de enkel. En dat betekent dat Leugers linksback is. Dat hij echt de besmette positie werd Twente, die links, uh, de plek links achterin. Want ook Omjebu, van wie eigenlijk de verwachting was dat hij weer zou kunnen spelen vandaag, hij is er helemaal niet bij. En die hebben we er allemaal al niet gezien. Maar vandaag dus weer... Leugens, de jonge Duitse, die zo verschrikkelijk de misting ging in Breda tegen Nack, weet u nog, met die goal van Amoa in de laatste minuut. Goed, Utrecht en Twente, mooi affiche, leuke wedstrijd. En ik durf er werkelijk geen stuivel op te zetten, die hier aan het einde van de middag met drie punten staat. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. don't leave Heerlijk nummer dit, Adel met Rolling in the Deep. Even berichtje, Edith Bos heeft in het Grand Slam toernooi van Parijs... dat grote toernooi weet u wel, de halve eindstrijd bereikt... en is de halve verzekerd van een medaille. De Nederlandse judoka won in de kwartfinale van de categorie... tot 70 kilogram op Ippon van de Japanse Haruka Tashimoto. Linda Bolder ging er in dezelfde klasse van de min 70... dus uit tegen Yoriko Kunihara, komt ook uit dat land. Eindigde daarmee als vijfde, voldeed het daarmee wel... aan een Nederlandse eis voor Olympische nominatie. Maar ja, de mag er maar even. Naar Londen en Bos lijkt dus de beste papieren voorlopig te hebben. Is nog even hoor. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half drie geweest, hier zijn de hoofdpunten met Marjan Koekoek. In Egypte overleggen oppositiegroepen met de regering over de protesten tegen het bewind van president Mubarak. Ook de verboden moslimbroederschap mag meedoen. De regering hoopt dat de situatie in Egypte weer normaal wordt. Maar er wordt door kleinere groepen mensen nog wel steeds gedemonstreerd in Cairo.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 De politie vermoedt dat de branden in Australië zijn aangestoken. En een automobilist is gisterochtend vroeg in Limburg aan de dood ontsnapt... toen zijn auto werd geraakt door een stuk beton. Vanaf een viaduct over de A76 bij Spouwbeek... was een stuk trottoirband naar beneden gegooid. De 18-jarige bestuurder kon de auto net op de weg houden... en stopte op de vluchtstrook. Hij bleef ongedeerd. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. 1 minuut over de half 3. Het rondje langs de velden beginnen wij in Utrecht. FC Utrecht tegen FC Twente. Bas Tissler. Chatley mooi weg aan de linkerkant. Laat daar uh, Schut eigenlijk staan. Of Cornelissen moet ik zeggen. Maar de voorzet waait dan misschien onder druk van de harde wind. Ook in de galpen waard over iedereen in dat strafzolgebied heen. Er is nog niet erg veel tekening in de strijd. 0-0 stand, 2 minuten gespeeld. En Neesu mag een ingooi gaan nemen. Dus aan de andere kant van het veld voor Utrecht aan de linker. Fenten zet wel meteen druk. Bijna met alle veldspelers op de helft van Utrecht nu. u gooit tegen de wind in. Dat valt niet mee. Krijgt de bal toch nog bij Assare. Die zich dan vrij makkelijk de bal laat ontfutselen door de Jong. Luc de Jong dus vanaf de rechterkant. Lanza de lucht in. Halverwege de Utrechtse helft. Maar dan ruimt Strootman op. Dan doet hij dat als de bal snel terugkomt nog een keer. En moet hij weer aan de bak. Want Leugers komt de bal weer op de Utrechtse helft. En weer is daar Strootman. Die niet alleen de bal kan controleren nu. Maar ook meteen een paas kan versturen naar Mertens. Die nu voor de tweede keer in het begin van deze wedstrijd wordt teruggefloten door Van Hulten. Dit keer omdat hij Rosales een duw geeft. Zo even aangekomen zelfs in het strafvoepgebied van Twente. Duwde die Wisserhof omver. Dat lijkt me eerlijk gezegd fysiek onmogelijk. Maar Van Hulten had het toch gezien. En zo is Mertens in ieder geval wel bedrijvig in het begin. Wat het dus weer niet erg gelukkig. Derde minuut van de wedstrijd. Visserhof neemt de vrije schop. Dan trapt hij hoog naar voren. Daar wordt hij doorgekopt door Lanzaat. Maar opgevangen dan door Vorstermans. Die weer centraal achterin staat naast de Buitens. Dat betekent schut. bij FC Utrecht weer op de bank. Uitverdediger van Utrecht is moeizaam. Met kopballen vanaf de middenlijn nu. Duplan die zichzelf probeert te lanceren. Daar zit Douglas tussen. En dan ligt die bal weer terug van de middenlijn. Bij het hoofd van Brama. Die een beetje schampt. In plaats van dat hij kopt. Zo krijgt Utrecht de bal weer terug. Cornelissen. Duplan even terug naar de rust van Forstermans. Ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant gaat Mesu. Forstermans heeft dat gezien, maar durft hij het ook aan met een lange bal. Het antwoord is nee. Hij kiest voor de rechterzijde. Maar dan uh, Duplan wordt weggestuurd. Het is Cornelissen zelfs die helemaal doorgelopen is. Maar de bal blijkt uiteindelijk te hard. En rolt over de achterlijn. Michailov mag een doeltrap gaan nemen. De inzet is duidelijk vanmiddag. Twente kan alleen bij winst overigens de koppositie van PSV overnemen. Maar weet dat Utrecht een geduchte tegenstander is die in 2011 heeft laten zien dat het goed speelt. Winst in Venlo, winst op Ajax. Een uh, overwinning in de beker op Groningen en een gelijkspel tegen de Graafschap. Dat mag er kortom zijn. 0-0, vier minuten gespeeld in de gewaard. Uh, Groningen, Willem 2. En gezien de stand op de ranglijst, is dit nou zo'n wedstrijd die Groningen gewoon even moet winnen, Frank Wieland. Ja, als je naar de ranglijst kijkt, denk ik dat wel. Ja. Vier minuten onderweg. Het is nog 0-0. Eén kans gezien. Die was voor Willem 2. En die werd aangeboden door Strihafka. nieuwkomer in de spits. Vandaag voor het eerst een basisplaats. Vorige week mocht hij al een half uurtje meedoen tegen PSV. Maar hij bood de kans aan Hakola. Die kreeg een vrije schietkans. Die besloot de bal in de korte hoek te willen prikken. Alleen daar stond dan nog natuurlijk Luciano om die bal tegen te houden. Maar Willem II is hier niet van plan zich te verstoppen in de openingsfase van deze wedstrijd. Verhulst met de diepe bal in de richting van Strihafka. Die gaat het duel aan met Grankvist en verliest dat. Dat is niet op zich niet gek, want Grankvist wint zo'n beetje van iedereen in de eren. Divisie. Dit soort kopduels. En dus gaat de bal langzaam maar zeker weer terug naar Verhulst. En hup, nog een keer richting Strijhavka. Kijken of hij nu het duel aan kan gaan met uh, Grankvist. Hij wint half. Uiteindelijk blijft hij overeind. En dus wint hij helemaal. Lasnik dan. Ga maar schieten met die linker. Ja, probeer het maar. Klem vast. Luciano. En uh, zo hebben we al twee serieuze mogelijkheden voor Willem II gezien in de openingsfase. Dat uh, een soort van tweede adem lijkt te hebben gevonden. Sinds de winterstop hebben ze... Uh, uh, toch een manier gevonden om als elftal uh, goed te, te presteren en het lekker neer te zetten. En uh, uh, ja, een manier gevonden om samen er toch nog iets van te maken, in ieder geval besloten er iets van te maken. Dat hebben we vorige week gezien. Toen hielp het niks dankzij Zevuik, diep in de blessuretijd. Maar vandaag, ik heb weinig ploegen zo zien starten. Zo zien durven starten als uh, nu tegen Groningen uh, Willem 2 doet. Verhulst. Nog maar weer eens een, uh, een diepe bal. Na een, uh, een terugspeelbal van uh, achteruit. Van Pressel, ook al zo'n nieuwkomer. Duitser van HSV 2 overgekomen. Linksback vandaag ook zijn eerste basisplaats voor Willem 2. Nu weer een balbezit. Even zoeken naar de vrije man. Aardige beweging. Dat is ook altijd prettig om te zien bij een nieuwe linksback. Dat hij ook uh, niet bang is met een mannetje in de buurt. En de bal aan de voet. Na zijn diepe bal bereikt Strijhafka niet en dan kan Groningen eraf komen. Groningen misschien eventjes uh, meer bedacht op Willem II in de beginfase van deze wedstrijd. Want die hebben al twee kansen gehad, de Tilburgers. Maar het is nog 0-0. En dan thuis zo sterke Heracles Almelo tegen Roda JC dat zich moet herstellen van die nederlaag van vorige week. En die houtkamp. Ja, het laagpolig tapijt in het Polmanstadion eh, ligt er weer geweldig bij. Het is 0-0. Eh, We hebben gespeeld bijna vier minuten. Vorige week die oorwassing eh, voor Roda van Vitesse. Daar moet overheen gekomen worden. Maar er waren wat tegenvallertjes. Eh, Titon, normaal de keeper, eh, moest op het laatste moment afhaken. In zijn plaats staat in het doel bij Roda Matthäus Broes. En dat is een uh, andere zeer talentvolle uh, Poolse keeper. Balbezit voor Vladeris. Hij speelt uh, links achterin omdat Looms geschorst is en hij dus een uh, linie achter is gegaan. Speelt de bal naar Vejinovic. Die speelt nu op het middenveld. Probeert de bal in te spelen. Ed Jansen ziet er geen overtreding in. De actie op Armenteros van K en terecht. We hebben al een afgekeurd doelpunt gezien van Heracles. Ook terecht omdat het buitenspel was. En dus is de beginfase erg leuk om naar te kijken. Met name omdat Heracles zeer aanvallend gestart is. Vijf minuten gespeeld. In deze wedstrijd de keeper Proes De pool heeft de bal in het spel gebracht. Richting de linkerkant. Waar Joom de bal niet onder controle krijgt. Omdat die bal over de, zijkant, over de zijlijn wordt gekopt door Breukers. Het staat nog altijd 0-0. We hebben een aanvallend Herakles tot nu toe gezien. Het wordt tijd dat Roda iets terug doet. Gaan we weer naar Utrecht tegen Twente, Bas Tiggeler. Ja, dat kan. Het is 0-0 na 7,5 minuut. Het balbezit is voor Utrecht, waar Wuytens paast En dan maar hoopt op de doorgelopen Neesu. Daar kan je wel op hopen, maar ook Rosales is er nog. Die kegelt Neesu met ballen al de zijlijn over. Van Hulten de scheidsrechter maakt het gebaar van ingooien. Dus krijgt Nezu niet de vrije schop waar hij op hoopte. De ingooien inmiddels aan de voeten van Mertens. Goeie voorzet. Assare is daar heel dichtbij. Maar daar is ook Michailov juist op tijd zijn doel uit. Om de bal te vangen. Assare de Ganees die de laatste weken zo prima presteert. Daar in de rug van in dit geval aanvaller Leon de Kogel. En daar zijn draai plotseling gevonden heeft. Ooit toch begonnen als linkervleugelverdediger. Toen viel al wel op dat hij aanvallend wel wat in zijn mars had. Maar eigenlijk toch nogal wat steekjes liet vallen. Maar daar op de 10. Is hij erg op zijn plaats. Twente verdedigt uit. Leugens met een diepe opening waar Chatley wel achteraan loopt. Maar ziet dat opnieuw onder druk van de wind. De bal veel meer vaart houdt dan dat hij eigenlijk had verwacht. Over de zijlijn rolt en Utrecht gaat gooien via Cornelissen. Assare goed aangenomen op de borst halverwege zijn eigen helft. Onder druk van Wout Brama. Die twee gaan elkaar veel tegenkomen vanmiddag. En verstuurt dan een paas naar Mertens. Bal is wat slordig. Kan Mertens maar net binnenhouden. Klein 1-2 met Neesu. Dan gaat de bal over de zijlijn. Het laatste geraakt door Mertens in het duel met Rosales. Die daar wat gelukkig zal zijn dat hij zelf een ingooi mag gaan nemen over voor de middenlijn. Van Hulten zegt nog tegen de Venezuelaan dat hij niet te veel moet smokkelen. Een paar pasjes terug. En nu echt met de voeten op de middenlijn een bal gooien naar voren. Dat kan dus ver. Twente speelt dat had u begrepen met de wind mee in de eerste helft. Terwijl Luc de Jong nu probeert een duel uit te vechten met Wuitens. Nou, dat duel vecht hij wel uit. Maar Wuitens is de winnaar. Omdat de Jong niet meer bij de bal komt. Die gaat over de doellijn of over de achterlijn. En er is een doeltrap voor Michel Vorm. Het gebeurt allemaal na precies negen minuten voetballen. Nog geen echte kansen gezien. Nog weinig tekening in de strijd. 0-0 bij Utrecht-Twente. denk aan Badminton in Almere met die gedroomde finale bij de vrouwen. Theo Plasjaar. Met een heel eenzijdige finale moet ik zeggen. In de eerste game 21-11 in 12 minuten. Voor Yao Yi, de als eerste geplaatste. Nummer 14 van de wereld. De hoogst geplaatste Nederlandse speelster. Die eigenlijk graag nu in China had willen zijn. Want het is daar nieuwjaar. Chinees nieuwjaar. En dat had ze eigenlijk heel graag willen vieren met haar familie. Maar ze heeft toch besloten om hier uit te komen in het Nederlands kampioenschap. Waarvoor hulde natuurlijk. Een slechte eerste game met de punten van Meulendijks. Die vooral. Gemaakt zijn door de fouten van Ji. De schaarse fouten van Ji. En de Meurendijks, zeer onnauwkeurig spelend, wordt gedwongen tot het maken van de fouten. En Ji, een beetje op halve kracht eigenlijk. Gaat deze wedstrijd eenvoudig naar zich toe trekken, denk ik zo. Want ook in de tweede game leidt ze al heel simpel met 5-0 tegen Meulendijks. Woonachtig en werkend en trainend en spelend in Denemarken. Werd nog kampioen in 2008, maar komt er vanmiddag vermoedelijk niet aan te pas tegen Yao Yi, Die nu moet zien dat het een punt gescoord wordt door Meulendijks. Maar ze leidt comfortabel ook in de tweede game met 5-1. Lisa Doolittle en Skinny Games. Uh, ja, daar werden ook nog uh, een paar wedstrijden gespeeld. Vandaag uh, worden er gespeeld in de Jupiler League. Bij Volendam den Bosch staat het nog altijd 0-0. Bij Sparta Cambuur is al wel gescoord. Staat er 0-1 door een goal van Turk. Was ook al een rode kaart voor uh, Sparta-doelman Oscar Moens. Maar de meeste aandacht richt zich natuurlijk vanmiddag op het duel tussen Utrecht... en de mogelijk nieuwe koploper Twente. Bas Tichelen. Dan zal Twente wel moeten winnen in de Galgenwaard. Het is 0-0. Klein kwartier gespeeld. De bal ligt aan de voeten van Michailov, de Twentse doelman. Rosales aan de rechterkant met zijn arm omhoog. Alsof hij de doelman wil duidelijk maken dat hij graag de bal zou ontvangen. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Want uh, Mertens staat daar vrij dichtbij. Dan gaat het maar één stapje verder naar De Jong. Aan de rechterkant. Die wint het kopduel van Neesu. De bal op het middenveld toch voor de voeten van Strootman. Die in het de eerste deel van deze wedstrijd opnieuw een goede indruk maakt. Maar dat is eigenlijk al, hoewel hij nog niet zo lang hier speelt, geen nieuws meer. Neesu kan de bal openen naar de rechterkant van het veld, vanaf de linker. Maar die bal is veel te lang onderweg, wordt opgevangen door Chatli. En dan liggen er misschien mogelijkheden voor Twente. Chatli één man kwijt, twee man kwijt. Dan de bal gegeven aan Luc de Jong vanaf de rechterzijde. Janko wil de bal en wijst in het strafopgebied. Maar Luc de Jong verslikt zich in Neesu. Die niet alleen de bal afpakt, maar er ogenblikkelijk ook mee vandoor is ook. Even inhoud, heeft voor Strootman. Strootman aan de bal, maar dit keer een slechte bal. Oh, glippertje, slippartijtje van Rosales. dan. Kan uiteindelijk Utrecht toch nog door via Mertens. En dan moet Wisselhof behoorlijk ingrijpen. En krijgt Peter Wisselhof de eerste gele kaart in deze wedstrijd. Omdat hij het foutje moet herstellen. De glijpartij van zijn rechtervleugelverdediger Roberto Rosales. En daar is Mertens dan de slachtoffer van. Want die tikt wel de bal langs Wisselhof En die komt er eigenlijk vrij lomp in. En duwt Mertens terwijl de bal al twee meter verderop ligt. De zijlijn over. Vrije schop voor Utrecht. Volkomen terecht. En dat gebeurt allemaal na 15 minuten voetballen bij 0-0 stand. Ik heb gezegd, voor de beide doelen eigenlijk nog niet veel gebeurt. De heren Michailov en Vorm We hebben nauwelijks nog iets te doen gehad. Maar Michailov zal zich nu toch wel even druk maken om te kijken wat er gebeurt met deze vrije schop van Mertens. Veel wind. Het kan een rol gaan spelen met deze vrije schop. Forstemans, de verdediger is mee met de bal. Hij heeft te laag, komt uh, dat hij slecht wordt weggekoppeld voor de voeten van Wuiters. Maar die heeft veel te veel tijd nodig. Om daar iets aardigs met de bal te doen, dan kan Twente alsnog uitbreken. Maar laat leugens zien door Strootman van de bal zetten. Opnieuw een voorzet die door Douglas wordt geschampt. En of het zo bedoeld was of niet, de Braziliaan onder druk van Duplan de bal achterwaarts terug in de handen van zijn eigen keeper. Het wordt langzaam maar zeker wat dreigender links en rechts. Het gebeurt na dikke kwartier nog geen goals in de Galgenwart. Het nieuwe FC, of het nieuwe Willem II op bezoek bij FC Groningen, de nummer 4 van de ranglijst. Frank Wielaard. 0-0 nog. Na een kwartier. Diepe bal van Verhulst opgevangen door Stenman. Dan kan Groningen weer komen. Wat meer controle over de wedstrijd genomen. De Groningers. Diepe bal op Matafs. Die staat drie meter buiten spel. Die moet dus gewoon teruglopen. Dus Verhulst opnieuw in balbezit. En dan kan hij rustig uitrollen naar Biemans. En dan zou ik willen zeggen dat Willem II rustig ging opbouwen. Maar alles gaat gewoon met lange halen richting Hafka En dan moeten die het maar gaan uitzoeken met wat mensen om zich heen. Maar nu ook Groningen dat weliswaar de bal verovert maar ook onmiddellijk weer inlevert. En eens kijken of Willem II nu wat anders bedenkt. Via Swinkels, de aanvoerder centraal achterin bij Willem II. Die gaat over de grond naar Strijhavka. Dat is in ieder geval een lichte variant op de lange hoge bal naar voren toe. En de overtreding van Krankwist ten opzichte van de nieuwe spits van Willem II. In die zin zeer zeker vernieuwd Willem II. En dus de vrije trap naar de rechterkant, naar Gravenbeek Aardige aanname op de borst. Daarna ook redelijk op de voet. En dus even terugleggen naar Pereira, want daar ligt de ruimte. En dan wordt Strijhavka de diepte ingestuurd. Maar die had daar even niet op gerekend. Dus balverlies. En moet Groningen eraf komen. Maar nu kiest Groningen voor de diepe bal naar voren toe. En dat werkt niet. De, maar ze krijgen de herkansing nu via Krankvist. Die krijgt wat ruimte van Strihafka. Die zich onmiddellijk terugtrekt. Net als de rest van Willem II richting eigen helft. Dus kan Groningen rustig opbouwen. Via Sparf. middenlijn over. Diepteballetje. Natuurlijk uh, proberen. In de richting van Matafs. Maar in eerste instantie Holla die, die zich daar nog tegenaan bemoeit. Mattafs die stond daar dan nog naast. Het levert de balverlies op. Ook in tweede instantie van der Heijden. Goed de bal veroverd op het middenveld. Veel ruimte voor zich. Maar even geen tempo. En er loopt eigenlijk niemand echt serieus mee van Willem II. Iedereen blijft een beetje hangen achter de bal. Dus moet hij terug naar Pressel, de nieuwe Duitse. centelf-linksback uh, bij uh, Willem II. En dan maar weer eens uh, hoog naar voren. Maar dan naar Hakkola. Die is een stuk kleiner dan Striafka. Dus verliest hij bijna automatisch het kopduel. Het is geen grootse wedstrijd. omdat beide ploegen besluiten het vooral met wat lange ballen naar voren toe te proberen. Omdat het voetballen tot nu toe nog niet zo heel erg werkt bij beide elftallen. En je ziet het ook terug in het aantal kansen. Willem II kreeg er een paar in de Eén schot gezien van Pedersen namens Groningen. En dat is het wel zo'n beetje na ruim 17 minuten voetballen in de Euroborg. Utrecht, Twente, dan weer We willen geen minuut missen, Bas. Het de kleine overtraining van Roberto Rosales is uh, nodig... om een aanval van de Utrecht al in de kiem te smoren. Drie meter over de middenlijn. Assare heeft uh, de bal inmiddels klaargelegd voor het nemen van de vrije schop... en die speelt hij dan terug naar Wuitens. Utrecht probeert de tegenstander wel wat terug te drukken op de eigen helft. De wedstrijd is eigenlijk na 18 minuten redelijk in balans. Nu de kogel aangespeeld. Wisscherhoff glijdt weg. Dan wil hij in één keer schieten van 25 meter. De kogel, dat is onbegonnen werk. Zeker wat ook Douglas daar nog in de baan van het schot staat. Dan kan Twente uitverdedigen. Komt er een diepe bal naar Janko. Die kopt terug naar de Jong. De Jong naar Landsaat, Die onder druk van uh, Lenski de bal eigenlijk ongelukkig breed legt. En dan kan Utrecht er weer vandoor. Dit keer Mertens op een goede wijze door Rosales gestuit. Die niet alleen de bal afpakt, maar ook een paas in huis heeft. Janko, Kaats terug in de middencirkel. Jansen. En dan de bal terug naar Wisserhof. Twente heeft eigenlijk afvallend nog heel weinig laten zien. Utrecht heeft in ieder geval met twee vrije schoppen. Dat strafschopgebied van Twente in ieder geval verkend. Terwijl nu Mertens met een schot vanaf de middenlijn probeert om die Guilov te verrassen. Ja, als het waait en je weet niet precies wat de bal doet, dan mag je dat een keer proberen. Deze fantastische voetballer, want dat is Mertens merkwaardigerwijs niet opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. Die eer valt wel ten deel aan Nasser Chatli. Die dus gekozen heeft voor België en niet voor Marokko. Maar dit was een aardige mogelijkheid. Of een, uh, dat was eigenlijk niet eens. Maar een aardige poging dan toch in ieder geval van Mertens. Twente nu weg. Rosales wil achter een bal aan. u schermt de bal goed af. Maar Rosales heeft hem toch te pakken. Dan zou hij een voorzet moeten geven. De Jong is daar nog bij. Die krijgt nu de bal. Komt de voorzet al van hem. Mertens verdedigt mee terug. De Jong met drie, vier aardige bewegingen. Dan de bal voor. Maar veel te laag. Uitverdedigd door Wuitens. blijft 0-0 bij Utrecht Twente. De vrouwenfinale in Almere. Gaat snel, Theo Plasar. Binnen het half uur zijn ze klaar. En ook 21-6, dat zijn de harde cijfers in de tweede game. Judith Meulendijks maakte een wanhopige indruk. Ze had last van wat mysterieuze ademhalingsproblemen. Maar dat terzijde. Ze kreeg geen vat op het slimme spel van Yi. Die haar voortdurend naar het net lokte. En daar Meulendijks fouten liet maken. Eén punt zelf gescoord door Meulendijks in deze game. Het vijfde punt. Dat ontlokte de toeschouwers toch een applausje. Maar voor de rest was het zeer eenzijdig en zeer matig. En Ji hoefde zich nauwelijks in te spannen om voor de achtste keer... in haar carrière kampioen van Nederland te worden. Drie keer op rij. Jouw Ji, kampioen van Nederland in het Vrouwenenkel. Gaan we weer naar het kunstras van Almelo... als de PVV je toestaat in die houtkamp. Want die willen dit soort wedstrijden geloof ik aan verbieden. Maar het is wel een lekker veldje, toch? Oh, ik vind het afschuwelijk, Tom. Ik vind het helemaal niets. Maar ik ben geen PVV-stemmer. Ik uh, kan me wel voorstellen dat de voetballers er ook uh, geen uh, plezier in hebben. Tenminste, ze proberen natuurlijk wel. Maar het is allemaal te clean. Uh, Zo'n uh, polletje moet je hebben af en toe. Staat 0-0 overigens bij de wedstrijd tussen Heracles en Rode-Essero. Daar is uh, de beginfase uh, doorgekomen met moeite. Maar ook uh, qua afgekeurde doelpunten staat het nu gelijk. Want uh, Jonker scoorde overigens uh, zeer vrij, maar wel in buitenspelpositie. En dus staat het nog altijd 0-0. Ed Jansen, scheidsrechter, geeft een vrije trap aan Roda. En dat kan snel gebeuren met Willem Jansen. Ach, scheids. Die bal wordt een meter te ver van de oorspronkelijke plaats genomen. En meteen fluit hij de boel terug. En nu moet de Kwanza bij hem komen. Krijgt een uitbrander van Ed Janssen. Ja, zo hou je het spel wel heel erg op. Heracles begon heel goed aan deze wedstrijd met wat mogelijkheden en kansen. Maar kon geen doelpunten maken. Ook omdat Everton een hele goede kans onbenut liet. Omdat hij gewoon over de bal heen trapte. Dat kan ook gebeuren op Kunstgras. bezit nu voor Rode RC met Vormer. Die gaat eens lopen met de bal. Speelt de bal naar de linkerkant. Overigens de nummer 7, Rodi C. tegen de nummer eh, 14 nu. Gelijk met Feyenoord, eh, Herakles, die volgende week naar Rotterdam moeten, naar Feyenoord uit. En eh, Roda krijgt volgende week Ajax thuis. Nog altijd balbezit voor Roda. Aan de rechterkant zit David de Vouw. de aanvoerder, de Belg, die de bal doorschuift eh, naar Hadouier. Hadouier bij de rechterhoek eh, vlag. de bal goed voor, Scooboek stapt over. Is het Jonker die hem krijgt? Nee, Jonker wordt van de bal afgezet. En dus blijft het ook na 20 minuten spelen bij Herakles Almelo tegen Rodi. BSC nog altijd 0, -0. Wat je op de Wintersport nog wel eens hoort, en dan denk ik dat actueel is. De Archies met sugar sugar Juist, juist, juist. Gaan we gaan weer eens even naar de Galgenwaard. FC Utrecht, FC Twente, Bas. Nog altijd geen doelpunten, 25 minuten gespeeld. Beetje korte terugspeelbal van Forstermans naar Vorm, die attent is. In ieder geval attenter dan Janko, die dat niet op waarde schatte. Eén beste kans gezien voor Utrecht, de kogel. Eigenlijk in het zadel geholpen door een misverstand op het middenveld tussen Douglas en Landzaad. Hij glipt er tussendoor, de kogel en schiet de bal van 15 meter in de handen van Michailov Dat was. De enige echt serieuze kans in deze wedstrijd tot nu toe. Utrecht is in ieder geval wat dreigender dan Twente. Dat in de afgelopen minuten geprobeerd heeft om toch in ieder geval wat meer balbezit te krijgen. Nu wel weg kan via Rosales aan de rechterkant van het veld. De diepe bal is zwak, wordt niet helemaal lekker gekopt ook door Lenski. En komt dan voor de voeten van Alje Schut. Hey Alje Schut speelde die, nou ja, sinds even. Want hij is in de ploeg gekomen voor Jan Wuitens, de Belg. Die moet dan geblesseerd zijn, dat is me eerlijk gezegd niet opgevallen. Maar anders haal je deze verdediger er natuurlijk niet al vroeg in de wedstrijd uit. En dat deed de Châtellier wel. Terwijl de nu een speler van Twente op, op het veld ligt, En ook daar heb ik eerlijk gezegd nog niet meteen gezien wat er aan de hand is. Dat is Rosales die daar plotseling ligt. Is daar iets gebeurd met Mertens? Ook Van Hulter heeft geen idee. Want komt nu wel kijken hoe het gaat met Rosales. En komt tot de conclusie dat hij de handen voor het gezicht heeft. En dan vermoedelijk daar zou zijn geraakt. Of in ieder geval zijn best doet om ons te laten geloven dat dat zo is. Wat gebeurt er als Mertens, ja, ja, ja, ja, herhalingen bieden uitkomst. Utrecht heeft een vrije schop dat het wil nemen. En vervolgens, nou dat verhaal doen we straks, want we gaan eerst ergens anders kijken. Waar Frank Groningen? Euroborg inderdaad. En uh, daar ligt Krankvist geblesseerd op de grond. Dat komt waarschijnlijk omdat hij de bal op zijn neus krijgt uit een corner, Maar hij kopt hem en passant wel even binnen. Dus het is 1-0 voor Groningen. En Krankvis is geblesseerd. Behoorlijk geblesseerd zo te zien. Je kan niet precies zien wat er gebeurt. Ik denk dat het niet aan de bal ligt. Maar dat die Strie Havka, zijn directe tegenstander, tegen zijn hoofd aan kopt. Dat het daaraan zal liggen. Maar hoe dan ook, Groningen leidt dankzij die corner die dus ingekopt wordt door Krankvis. Zijn negende goal alweer. ...van de aanvoerder van FC Groningen. In de winterstop nog even belangstelling van Fener Batje. Maar zo trots als een pauw werd er in Groningen gemeld... ...dat ze Krankvist hebben weten te behouden nog... ...in ieder geval voor dit seizoen. En dan moet ik er ook nog bij vertellen... ...dat verhulste toelman van Willem II niet helemaal vrij uitgaat. Want die krijgt de bal recht op zich af. Maar die lijkt daar zo van te schrikken... ...dat hij met ballen al over de doellijn heen valt. Niet dat hij die, die bal vast heeft, want die gaat ook nog over hem heen. Uiteindelijk, dat ziet er allemaal niet zo geweldig uit. Maar die blessure van Krankvist, dat ziet er nog minder uit. Groningen in ieder geval na een klein half uur voetballen in de Euroborg. Dankzij de kopgoal na een corner van aanvoerder Grankvist. 1-0 tegen Willem II. Herakles Roda JC. Brilstand, Andy. Ja, maar wel leuk om naar te kijken, Tom. Met uh, zojuist een prachtig schot van Venović. Uh, van Heracles bij 0-0 stand. En een uh, Dito-redding. Prachtige redding van de tweede keeper van Rode C, Matthäus Proes. En over keepers gesproken. Een prachtig verhaal is natuurlijk uh, uh, de jongen. Die hebt er natuurlijk nooit van gehoord. Want ik ook niet. Thijs de Boeveren. Uh, hij is de vierde keeper bij Roda En werd vanochtend gebeld omdat Titon geblesseerd was. 18 jaar jong, A-jeugd. En uh, hij moest even snel in de auto. Ik weet niet eens of hier rijdt, maar hij een rijblijs heeft. Snel naar uh, Almelo komen. Ik ben Benieuwd hoe de jongen in de auto zat uh, vanochtend. Hij zit nu op de bank bij Rode SC. 0-0 de stand. Balbezit voor Roda met Willem Jansen. Willem Jansen die uh, binnenkort hier de omgeving onveilig kan maken. Omdat hij naar Twente gaat. Heeft de bal naar Hadouier gespeeld. Hadouier gaat er langs. Brengt de bal voor het doel. En we hebben al een mooie uh, bal voor het, andere bal voor het doel gezien. Beter dan deze. Want deze bal gaat uh, over de zijlijn. Via een heracles speler. Maar een paar minuten geleden een bal van diezelfde Willem Jansen. Uh, bleef heel lang hangen. En kwam op de voet terecht van uh, Mats Jonker, Die de bal maar net over het doel van uh, Schoten inworp voor Rode RC. Aan de linkerkant, via hemte, gaat de bal helemaal terug naar Willem Jansen. Willem Jansen, bal breed eh, richting Wilaert En dan moet de bal naar de andere kant, naar David de Vouw. Dat gebeurt ook, die heeft hem nu rechts. Ja, die speelt wel helemaal terug naar zijn eigen keeper. Ja, zo komen we geen stap eh, vooruit. 26,5 minuten gespeeld bij Heracles Almelo tegen Rode Stand Standig altijd 0-0. Lars Boom die heeft de proloog van de ronde van Qatar gewonnen. Boom bleef in de lastige tijdrit over twee kilometer. De Zwitserse specialist Fabian Cancellara vier seconden voor. Tom Velers die rijdt voor Skull Shimano. Die finishte daar als derde. Terstanden bij de wedstrijden in de Totodivisie, of in de Jupiter League. Zoals die tegenwoordig reed, sparta nog altijd 0-1 en Volendam-den-Bosch 0-0. En in de hoogste divisie staat het bij Utrecht tegen Twente. Nog altijd 0-0, 25 minuten gespeeld. Ongeveer Groningen leidt door een doelpunt van Kranquist, die even verzorgd moest worden daarna. Met 1-0 staan zij dus voor tegen Willem II. Heracles tegen Roda staat ook nog altijd op 0-0. En de half 1-wedstrijd ging tussen Vitesse en Feyenoord. Castanjos en Aysati 1-1. Portugal zoekt in crisistijd nieuwe einders. Met de rug naar Europa richt het de blik op oude koloniën en nieuwe markten.